Jelle Visser met het NOS-journaal. Bij het RIVM zijn tot 10 uur vanochtend 6446 nieuwe coronabesmettingen gemeld. Ruim 400 meer dan gisteren en het hoogste aantal in twee maanden. Maar dat komt ook doordat er meer wordt getest. In de ziekenhuizen nam de bezetting af. Er liggen nu 1875 mensen met corona in het ziekenhuis... van wie 554 op de intensive care. Bij het RIVM werden 22 overleden patiënten gemeld. Gisteren waren dat er nog 27. In Garder op de Veluwe is vanmiddag een scooterrijder om het leven gekomen. De man van 57 uit Lunteren probeerde een trekker met een gierwagen in te halen op een smal weggetje net buiten het dorp. Hij slipte in de berm en werd vervolgens overreden door de gierwagen. De man was waarschijnlijk op slag dood. De politie onderzoekt het incident. In Noord-Frankrijk heeft de politie twee mannen aangehouden... die verdacht worden van het aanvallen van twee agenten in Groningen. Dat gebeurde woensdag bij een avondklokcontrole. Een van de twee agenten werd in zijn gezicht en hals gestoken. Hij ligt nog altijd in het ziekenhuis, maar is buiten levensgevaar. De andere agent raakte licht gewond. De twee verdachten die nu in Frankrijk zijn opgepakt... zijn een man van 20 uit Oldambt en een Amerikaan van 32... zonder vaste woon- of verblijfplaats. De twee zijn nog in Frankrijk en er is een procedure gestart... om ze naar Nederland te krijgen. Jerry Baudet heeft een live interview... in het televisieprogramma 1Vandaag afgezegd. Als reden noemt zijn woordvoerder dat Baudet... na het optreden bij de RTL-talkshow Jinek afgelopen donderdag... even geen behoefte meer heeft aan dit soort programma's. De forumleider liep toen weg tijdens een kritische column van cabaretier Martijn Koning. En vandaag noemt het afzeggen enkele uren voor de uitzending enorm teleurstellend. Het weer, buien en zware windstoten. Vanavond neemt de wind geleidelijk af. Het wordt op veel plaatsen droog. Vannacht koelt het af tot 3 graden. Morgen staat er minder wind. Wel wordt het dan wisselvallig met vooral landinwaarts buien. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate.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 wat me ooit is over. Dicht bij jou, wat voelt dat mij? Een ander op mijn pad heb ik al uitgesloten. Je raakt me elke dag met zo'n mooie woorden. Nooit ik wat je tot me zei. Uh, nou ja, Goedenavond. Nee, het is een goede avond. Ja, welkom in de tweede uur van Entertainer for You. Ik zou zeggen, blijf erbij, want uh, tot 7 uur ben ik bij u met de uh, leukste muziek. En uh, natuurlijk verzoekjes mag je aanvragen. We hebben natuurlijk ook nog uh, de trio van Frithai. En we gaan nog eventjes bellen met uh, Beb en Bert. En de nazaten met, het, uh, ja, uh, met de zijklijn eigenlijk. Hè. Ja, we gaan een plaatje draaien van, uh, uh, van Clouseau. Ja, een lekkere hou lekkere van uh, Clouseau. Domino of zo.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 Ze hield van verre landen, van God verlaten stranden. Van wachten op Kodo, zij had culturen zo: er was iets in haar haren. Het is moeilijk te verklaren. Het leek wel mannen moet mijn verbeelding zijn. Dan zei ze ik vergeet je, ze lachte zelfs een beetje Je komt er wel doorheen, jij dat het wel alleen Het was hard om te verduren, maar ik ging door heter vuren Ze heette domino, domino of zo Ogen, het blauw van regenbogen. Ze hield niet van Clouseau. Wel van Mozart en zo. Er was iets in haar haren. Het is moeilijk te verklaren. Leek wel maar een schijn. Moet mijn verbeelding zijn? Ze zeggen dat ik taai ben. Dat ik een echte ben het lijkt alleen maar zo. Vraag maar om Domino. Ik heb een heel mijn leven om niemand veel te geven. Maar wel om Domino. Domino of zo. van uh, Clouseau en uh, schakel je net pas in. Welkom bij het tweede uur en zit je te eten. Eet smakelijk. We hebben weer iemand in de uitzending en dat is Frenkie. Frenkie, een hele goede avond. Een hele goede avond. Ja, foto's Hallo. van vroeger. Ja, dromen van vroeger inderdaad. Ja, ja, ja. ja. Dat, dat zijn er een heleboel, denk ik. Uh, ja, gelukkig wel. <laughs> <laughs> hey, uh, vertel eens, uh, ja, hoe is uh, deze single tot stand uh, gekomen? Nou ja, eigenlijk, uh, ik heb dit simpel geschreven, uh, eigenlijk nou, met, met zoals uh, de titel al zegt, met het dromen van vroeger. Ja. Um, als je klein bent wil je natuurlijk uh, heel graag heel snel groot zijn. Ja. Maar zodra je dan uh, nou ja, groot bent, dan uh, komen er heel veel dingen bij kijken, zoals belasting betalen en <laughs> ja. andere minder, minder leuke dingen. En dan vraag je je af en toe wel eens af, uh, vooral als je weer eens een keer s ochtends vroeg op moet staan naar je werk. Om naar je werk te gaan, uh, van joh, is, is dit dan allemaal waar ik vroeger eigenlijk zo naar uitkeek? Ja. En ja. Uh, ja, dan kijk je eigenlijk terug naar, naar, naar vroeger en dan wil je eigenlijk weer klaar zijn. Uh, johs. En dan toch weer even terug naar die onbezorgde tijd waarin je lekker kon spelen en uh, je nergens uh, altijd druk om te maken behalve om de on, onbelangrijkere dingen. Ja, ja. Ja, ik zeg, ik, ik, ik vergis me maar even, ik had al foto's van vroeger, maar inderdaad, ja, je kijkt altijd naar de, naar de foto's van vroeger en, en ja, ja, dan, dan, dan, ja, dan spookt dat eigenlijk weer door je hoofd heen. Ja, nee, goed, dat is natuurlijk. Met, met foto's van vroeger kun je ook even terug, uh, terug in de tijd. En ja. ja, ik kom eigenlijk op hetzelfde neer. Uh, ik heb ze in mijn foto of in mijn uh, singlehoes ook verwerkt. oude uh, foto's van vroeger. En uh, ja. ook uh, van mijzelf van vroeger. Uh, dus uh, ja, de, de, de, de link is, uh, die is er wel. Natuurlijk, tussen ja. dromen van vroeger en foto's van vroeger. Ja, ja want het is uh, ja, net wat je zegt. Iedereen, uh, als je klein bent, wil je groot zijn en als je groot bent, Ja, dan wil je eigenlijk weer klein zijn. En ja. Ja, ik, ik denk dat het uh, moeder natuur is die dat zo uh, ja, een beetje veroorzaakt. Deze chaotische. Tuurlijk. Als je klein bent, dan, dan kijk je er heel erg naar, naar uit om, om groot te zijn. Want je denkt dat het allemaal dan uh, ja, mooier wordt en, en beter wordt. En uh, nou ja, je kijkt er naar uit en het gaat eigenlijk heel snel. En voor ja. je het weet is het zover. En dan, en dan ben je er eindelijk en dan, dan denk je toch van, joh, uh, kon ik toch nog maar even terug uh, naar die kindertijd om net even iets meer daarvan te genieten ja. en uh, bij stil te staan en uh, wat meer te waarderen. Ja, ja, ja. Dat is, uh, ja ik zeg altijd, uh, hey, dat, dat, dat, dat heb je ook met kinderen natuurlijk. Hey, als, ze, als ze klein zijn, uh, ja, dan is het allemaal nog leuk, schattig en uh, weet je. En ja, voor je het weet dan vliegen ze uit. Ja, ja nee, voor, je, voor je het weet springen ze op de Brommer of in de auto, en, ja, ja, ja. zijn ze het huis uit. En, ja, ja, goed, zo, zo gaat het natuurlijk. Ja, dan, maar dat denk dat denk hoort je, er wel bij. Maar. Ja, dan denk je eigenlijk, ja, dan blijven ze maar klein. Hè? Ja, ja, en ja, goed, ja, nee, dat heb je ook wel ook met, met huisdieren natuurlijk. Ja, ja, maken, ja. Hè, je kan honden, katten als ze klein zijn, en hartstikke schattig en leuk. En, en dan groeien ze op en dan zijn ze uit, uiteindelijk ook nog steeds wel, wel leuk natuurlijk. Maar anders, op een andere manier. Ja, op een andere manier inderdaad. Hey, en, um, ja, wat, dit nummer heb je helemaal zelf geschreven, of...? Ja, het grootste, sowieso, de, de rapteksten die, die heb ik zelf geschreven. Ja. Uh, toen ben ik het gaan opnemen bij, uh, in de studio, bij Billy Dans, een maatje van mij. Ja. Uh, ja, toen, toen, toen eigenlijk, toen ik de, de, de tekst aan het uh, opnemen was... ...toen is tussendoor eigenlijk het de, de refrein uh, ontstaan met z'n tweeën... Uh, ...tijdens het opnemen eigenlijk, heel spontaan. Oké. Okay. Ja. wat, hey, uh, uh, ja, jullie gaan nog meer doen, of... Uh... Ja, zeker. Ik heb uh, op dit moment best wel veel klaar liggen. Ik heb er op dit moment ook voor gekozen om geen video te clips, uh, videoclip te schieten bij het liedje. Om zo uh, ja, het, het, hetgeen dat ik daarop bespaar uh, te kunnen investeren in nieuwe muziek. Want dat is op dit moment juist voor mij een prioriteit: op dit moment om lekker nieuwe muziek uh, te blijven maken en ook ja. uit te kunnen brengen. Ja. Dus uh, nee, ik heb op dit moment uh, een hoop uh, nieuwe dingen klaar liggen. En ik kijk er ook naar uit om, uh, om binnenkort weer, uh, weer wat nieuws uit te mogen brengen. Ah oh, ja, maar je, je, je kunt tegenwoordig op een hele leuke manier ook uh, uh, uh, uh, filmpjes maken, uh, uh, zelf knippen, plakken en een beetje op YouTube, uh, uh, ja... Ja, nou wat ik zelf heb gemerkt is dat... Kijk, de liedjes die, die, uh, die zet ik zelf dan op de, op de Spotify en alle andere streamingsdiensten. Ja. En er zijn altijd leuke, creatieve mensen die dan op een of andere manier uh, daar uh, een, een filmpje van weten te maken bij YouTube. Dus eigenlijk uh, ja, gaat het een klein beetje vanzelf. En, uh, ja. Ja, dit, dit, dit, ja, dus is het voor mij niet per se nodig om, uh, om daar een clip bij te maken. Het zou natuurlijk wel leuk zijn, maar zoals ik zeg, ja, je geld kun je maar één keer investeren, dus je moet het wijs besteden. Ja, ja, ja. En voor mij is het op dit moment een prioriteit om, uh, om de muziek te maken. Ja. Uh, ja. en als ik daar een clip bij maak, dan, dan komt die uh, op YouTube. Ja, het is dus. Is ook wel leuk, maar ja. Uh, ja, wie weet voor de toekomst. Uh, wie weet, ja. ...in gaan investeren. Ja, nou ja, uh, je weet het niet. Ik bedoel, uh, je kan hem altijd nog een keer uh, opnieuw uit, uh, uitbrengen... ...een nieuw jasje en daar een clip bij maken. So, uh, yeah. Ja, nee. Weet zeker, je, dat soort dingen. zeker waar. Ja. Dat is ook zeker een idee, ja. Hey, um, voor de uh, toekomst. Ja, want uh, doe jij nog wat uh, aan, aan, aan streamingdiensten? Uh. Nou ja, goed, dit, dit liedje die, die staat natuurlijk op, op alle, alle streamingdiensten. Spotify, Deezer, uh, Apple Music. Uh, Al dat soort... Uh, uh, ja, zelfs doe je streamen via YouTube en zo, zeg maar een soort van huiskamer optreden. Dat soort dingen, ja, die doe ik in principe niet uh, op dit moment. Ik uh, ben zelf heel erg druk met het opnemen van nieuwe muziek. Ja. Daarnaast volg ik de studie in uh, sound engineering. Ja. Dus daar ben ik ook heel erg druk mee bezig, daar gaat okay. er een hoop tijd in zitten. En uh, nee, ja, goed, ik, uh, ik maak zelf niet, niet echt filmpjes voor de YouTube. Ik ben daar niet zo, uh, zo heel handig nog in. Ik wil dat in de toekomst misschien wel gaan doen. Ja. Daar iets meer in verdiepen. Maar uh, ja, voor nu uh, focus ik me heel erg op het maken van nieuwe muziek. Waar ja, je gelijk in hebt, ja. Want daar, uh, daar gaat het uiteindelijk om. hè ja, natuurlijk. Ja, ja, iedereen heeft zijn manier om, om, de, om, daar, uh, om zijn muziek op een bepaalde manier uit te brengen. Ja, en, uh, ja goed, iedereen maakt daar zijn eigen keuzes in. En, uh, ja, dit is voor mij mijn keuze geweest. En, uh, vooralsnog uh, ja, moet ik zeggen, het, het, het, gaat, het, het loopt lekker, dus ik mag niet klagen. Nee. Hey, en uh, waar kunnen mensen jou uh, volgen of uh, vinden? Ze kunnen mij vinden op Facebook. Als ze uh, mijn naam intikken, Frankie, dan uh, zien ze mij bovenaan verschijnen als het goed is, hoop ik. Ja, ja, uh, dat, ja, misschien krijgen ze nou, wel Frankie Goes to Hollywood, dat ken je ook toch Ja, nee, dat, dat zou ook heel goed kunnen. <laughs> <laughs> uh, ja, nee, tuurlijk, ja, dat, dat kan. Nou, dan moeten ze mij er even, even eentje onderzoeken waarschijnlijk. Ja, ja, ja. <laughs> of waarschijnlijk zien ze Frankie de Jong. Maar goed, dan sta ik daar waarschijnlijk ook één plaatje onder, hoop ik. En uh, nee, ze kunnen mij natuurlijk ook vinden via de Instagram. Ja. Uh, iets makkelijker frankie.amsterdam Okay. En dan, uh, ja, dan, dan zien ze mijn pagina verschijnen en dan uh, staan ze vrij om mij, om mij toe te voegen en dat vind ik altijd hartstikke leuk. Oké. Okay. Hey, uh, ja, heb jij nog wat, uh, wat nieuws op de plank leggen dat, uh, dat uh, tegen de ja, uh, voorjaar of, uh, of zomer uitgekomen... Zeker. Ik heb, zoals ik zei, ik ben heel druk bezig met nieuwe dingen. Maar ik heb ook al inderdaad een, een, een nieuwe release in de planning staan. Wat natuurlijk best een hoop, een hoop geregeld bij kijken. Ja. Maar uh, voor over een half jaar uh, staat er een release gepland voor een uh, iets meer zomersnummertje. Uh, die ik dan uh, wil gaan uitbrengen. Ah, oké. Okay. Nou, dan gaan we daar in ieder geval op wachten. En dan hopen we je uh, ja, dan, uh, de, toch weer terug te horen eigenlijk. Ja, nee, zeker. Eerst nog maar even een beetje genieten van, uh, van deze die nu net uit ja. is. Ja, en dan en, uh, uh, ja, misschien, uh, misschien in de studio, een bezoekje in de studio. Dat zou leuk zijn natuurlijk, ja. ja. ja als tegen de tijd als alles weer een beetje, als het allemaal weer kan. En uh, zou dat natuurlijk uh, ja, heel leuk zijn. Ja, nou dan gaan we, gaan we kijken en uh, hopen dat het allemaal gaat lukken. Ja, nou inderdaad, o, uh, dat zou fijn zijn. hey Frenkie, ik zou zeggen, ja, kondig zo lekker aan. Gaan we doen. Ik wil je allereerst hartelijk bedankt voor het leuke interview en voor de support voor de muziek. Ja, graag gedaan. En, uh, nou goed, beste luisteraars, en, uh, ga je nu luisteren naar een nieuwe single van Frankie? Met dromen van vroeger. Heerlijk. Gaan we doen? We gaan even Top. terug naar vroeger. Ja. Hey, Frankie, dankjewel en een goed weekend. En geniet ervan, Ook hè? Zo, het Hoi, ]zelfde. hoi. hoi. hoi.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 Klein. Ik ben weer even klein, ik even klein. Niet te geloven, ik ben weer even klein, ik ben weer even klein. Dromen van vroeger komen voorbij. Het is dan geleden, maar toch zo dichtbij. We zijn er geworden. Zoals hij dan, Frankie en dromen van vroeger. Hé, hey, heerlijke plaat. Ja, ja, ik kan niet anders zeggen. Hé, hey, ja? Fred Heij, ja? draai nog eens een plaat. Nou, eentje dan, hè. Eh? Of oh, nee, nee meer. meer. Dit is hij dan, Storm. En jij laat me vliegen. Goedenavond, entertainers nu tot vlogs voor 7 uur. Op de startbaan gaan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 jij laat me vliegen hier bij ZFM Entertainment for You. Tot de klokjes van 7 uur vanaf de tolweg, Tina. En dan op die 106.9, 104.5 op de kabel en natuurlijk kanaal, digitaal, eh, eh, kanaal 40 en DAB Plus 6a. En wij gaan verder eh, ja, met de Nederlandstalige plaat van Esther Algra. Ja, en houd er in de gaten, want ja, eh, ergens in, in april eh, meen ik dat, eh, dat ze langskomt hier in de studio. En zij zingt over het blijven. Al en zij had het over blijf. En uh, ja, wij gaan naar de... De drie op een rij van Fred Hey Just say goodbye And say no more You belong to him now Cause you have made your choice And you're not supposed to be here anymore And I'm not supposed to hold you Like a thousand times your head, dry your eyes and just walk away deep in my heart you know I would love to see you stay I will always love you for the rest of my life but you're not supposed to be here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 And be Dan dan weer de drie op een rij van Fred Heij. De drie op een rij van Fred Heij. Zo was het. En uh, we begonnen natuurlijk met uh, René Vroger. En I'm not supposed to love you anymore. En als tweede natuurlijk uh, Billy Swan en I can help. En als laatste natuurlijk uh, Spooky en Sue. En Swinging on a Star. We hebben een uh, verzoekplaatje nog van Federico. Die belde en die wilde graag een plaatje horen van uh, Jason Ross En ja, uh, yeah, I'm your... Ik zou zeggen, blijf luisteren. En ten tweede, het tot de klokjes van 7 uur. Zodra ik nog eventjes Bepp en Bert. En uh, ja, dan zit het er alweer op.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 I got forsaken right to be loved, loved, loved, loved, loved, love, love. so I won't hesitate no more, no more, it cannot wait. is our fate i'm yours do do do do do do do do do do do do do do do do do do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 Resultate No more No more It cannot wait I'm yours I'm yours, Jason Mress, aangevraagd door Federico. Federico, bedankt daarvoor. Heerlijke plaat. Uh, ja, we gaan... Uh, ja, wat, uh, wat, wat gaan we nog doen? Ja, we gaan naar de, de, de Crazy accordions. Ja! Gezellig, Fred. Zeker. Ja. Fiesta. Ja, de gezelligste muziek hier vanuit Zandvoort van de Tolweg 10A en 106.904.5 op de kabel... ...en natuurlijk DHB Plus 6A en natuurlijk Ziggo uh, Kanaal 40. En ja, we zijn er weer. Bertje? Daar zijn we weer. Daar zijn we weer. Ja, Hallo. <laughs> Hallo. Gezellig. Ja, toch? Ja, het is zaterdagavond, dus we gaan weer beginnen. Ja, dus uh, ja, volgende, volgende week zijn we er even niet ja ik hoor het in het, je zei, ja. ja je gaat lekker van oh, stap jongen ja ja, ja even, even de dames plezieren ja nou, gelijkertje ja dat, dat, dat, moet, we, dat moet ook wel eens uh, een keer gebeuren hè. tuurlijk gelijkertje ach ja ja maar het is er net al over het ge, gaat geen tirassie worden maar nee uh, helaas helaas nee die, uh, uit, die versoepelingen versoepeling hebben we helaas niet nee Nee, we sturen wel iedereen naar de massagesalons zo. Dat, uh, dat mag dan wel, maar, ja. <laughs> maar een pilsje op het terrasje mag niet. Ja, nee, dat is, uh, nou nee, ja, haal maar op, uh, leg maar neer dat Ja, Dat is, och, het is helemaal niet goed. Voor. Nee, gelijk heb ja, je. Ja, ik zie wel, Frit, ik zie wel heel veel mensen gewoon steeds meer opstaan en het is, uh, dat, is, dat is een goed teken wat dat betreft. Ja, ja, ja maar, maar dat is logisch Bert, ik bedoel, ja, ja. Je, je gaat wel dingen uh, uh, doen, versoepelen. Ja. waarbij het virus eigenlijk uh, in één keer explodeert. Ja. Ja, maar de dingen die dus niet exploderen, die ga je verbieden. Ja. Nou ja, ik zeg, dat, ik zeg toevallig vandaag, zeg ik... Uh, uh, ik weet niet wat, wat, waar het op was, op, op LinkedIn of zo, dergelijk, zeg ik, uh, een, een, een Duits filmpje zag ik daar. En die mensen die hadden een of andere maschitaar gemaakt van, van acht meter lang. En daar is in kleurtjes aangegeven uh, de percentages... Van uh, uh, uh, mensen die. Uh, überhaupt gewoon in een, uh, in een jaar overleden waren. En ja. in, uh, in, in, in hoeveel uh, er geboren waren. En uh, in, in het percentage, ook in een kleurtje aangegeven. die waren overleden aan corona. Ja. Nou, Dan zie je het echt in kleurtjes, weet je. Nou, Dan weet je niet wat je ziet, jongen. Dat, dat staat niet in verhouding van wat er gebeurt. Nou, ja, ja. Nou, weet je wat het is? Iedereen zit met. Uh, Gaat psychisch gewoon met zijn kop in een bepaalde richting in. En dan ja. is het heel lastig om eruit te komen, vooral om wat verder te, ver te kijken. Kijk, mensen raken psychisch een beetje uh, bedrukt doordat er uh, ja, ja. geen duidelijkheid is. Ja, framing noemen ze dat geloof ik in marketingtermen, dat laat ja, ik ook ja. ja, Ja. ja. Ja, nou. dan zit je gewoon mooi... Uh, zit, ...zit je vast met je... ...met je, met je, met je kaken, gewoon ...een soort uh, tunnelvisie heet het ook wel, hè? Ja, ja, ja. ja. tunnelvisie zegt, inderdaad. ...en andere mensen, maar ja. Hé, hey, maar... Uh, ...ja, de, de, de, de, de stembussen... ...die komen er dadelijk aan, die worden ja. geopend. Zo, vertel maar wat. Ja, ja. Ga jij stemmen? Dat is natuurlijk ook heel wat, hè, Frits. Weet jij ja. het al wat je gaat doen? Eh, uh, nee, eigenlijk nog niet. Ja. Ik weet in ieder geval, het wordt voor mij geen Rutte. <laughs> ja, dat is, dat is een ding wat zeker is. nee, Ik weet het inmiddels wel hoor, ik vind het wel. Ik was namelijk... Uh... Bezig geweest met uh, het een beetje rond te kijken. Ja. En uh, toen zag ik aan de ene kant. Uh, had ik ook een tipje gekregen van. Uh, Vrij en Sociaal Nederland, dus ook weer een nieuwe partij. En het zijn allemaal wel kleine partijtjes. Maar ja. ja, dat was vorig jaar. was dat. Vorig jaar, een paar jaar geleden. was het natuurlijk ook met. Uh, Forum voor Democratie. Zeg maar. Ja, ja, ja, ja. Die waren ook heel klein. Opeens stonden ze opeens allemaal in de top. En, uh, dus ja, je zegt nooit nee. En het gaat om de veranderingen, om een geluiden laten horen. Dus daar was ik het kijken. En die mensen die vertellen wel gewoon precies waar ik er ook voor sta. Alleen die hadden weer oneenigheid. En onderling, weet je, dat krijg je ook weer. Ja, ja, dat vat ik ook niet helemaal. Nee, maar goed, dat hoort natuurlijk er ook weer bij. Je. Die mensen moeten net beginnen. En dan krijg je de toestanden. Maar toen zag ik gewoon dat... Uh, want het is partij 33, geloof ik. Of lijst 33. En toen zag ik dat er ook op lijst 30 staat er uh, hard voor Nederland, is dat. En die komen eigenlijk een splitsing weer van deze eerste partij waar het net zei. Maar ja. daar zit die jongen bij. Weet uh, uh, je ook? wie Die Engel heet die, geloof ik. Weet je? Ja, je kan zeggen wat je wil. Maar ik heb zoiets van, ja, moet je luisteren. Ze staan voor hetzelfde verhaal als die partij van die nummer 33. Ja. En uh, ja, ze hebben toch wel bewezen dat ze niet lullen, maar doen, weet je. Ze ja. hebben een paar, keer oh, een paar keer achter elkaar allerlei rechtszaken zijn we gaan, uh, gaan, gaan voeren. Ja. Ja, ja, ik denk dat dat wel toch een hele belangrijke taak is gedaan. Weet je, dat is eigenlijk wat de oppositie in de Kamer ook had moeten doen, veel meer. En ja. moet je kijken wat een bal het eigenlijk allemaal zijn. Ze ja, want het, het is ook, ja. uh, want het zijn 37 partijen bij elkaar. Ja, zeg Echt? het wel. En dat is, uh, ja, dat zijn er een hoop. <laughs> ik zijn er heel ja. veel. Ja, want ik hoorde ook van een partij Volt. Ik denk ja. Volt. Nog nooit van gehoord. Ja, die maar... ook, Heb ze ook gezien, ja. ja. Ja. Nou ja, ik denk ook wel dat, uh, het, dat die Forum van democratie, die gaat volgens mij toch aardig wat stemmen trekken door het gedoe. En ja, als ik uh, kijk, wat je, zoals die, uh, hoe heet die man, Sybrand die, uh, Terhagen, uh, ter die, die spreekt wel duidelijke taal in de Kamer, hoor. Ja, ja, maar het ja. zit alleen voor mij bij de verkeerde partij. Ik vind het een beetje griezelig gewoon, weet je. Als ik die, die, die, die dingen hoor zeggen, dan denk ik van ja, verdamme man. Ja. Dat wil ik niet, dat, dat nee. vind ik link soep weet je. Ja. Nee, daar heb ik helemaal geen zin in. Dus ja, dus ik denk, misschien heb ik het helemaal fout. Maar ik, uh, ik ga gewoon voor, uh, voor die kleine partijen, dat ik hem uitbouw, doe het. Nou ja, ik, ik, ik heb gezegd uh, inderdaad, als, uh, als ik er niet uitkom, dan uh, gaat mijn stem inderdaad uh, gewoon naar een, uh, een klein partijtje. Nou, dat moet je me maar even bellen, Fred, tegen die tijd. <laughs> ja, want we hebben ook drie dagen om te stemmen. He? Ja, ja, je kan, echt, je kan er nog even op en na, denk nadenken. Zeg maar. 15, 16 en 17 maart. Ja, jongen, jongen, wat een gedoe allemaal. Nou. Ja, en dan zie je ook weer alle kanten van. Uh, zorg ervoor dat je je stembiljet. Met je, met je rijbewijs of je identificatie fotografeert. Want voor je het weet, is er ook nog weer al waar je. ...dat de stemmen verloren gaan... ...of dat ze... ...ja, dat ze aanklooien met die stemmen, weet je, ...dan krijg je dat ja, is... Ja. Jongen, jongen wat een gedoe allemaal... ...ja, weet je, ja. Het, is, het wordt er allemaal niet leuker op, Frits. Ga, ga, ga, ga, je, ga je er ook een selfie van maken, of niet? Jo <coughs> ja, nou. <laughs> laat ik het maar doen, weet je, je weet het nooit. <laughs> ja, ik denk dat van de week in he, dat hele gedoe... ...wat ik was... <coughs> ...van die, uh, wat was het, bij, uh, bij Jinek... Met uh, Heb je dat nog gehoord, dat verhaal? Mm, nou, Ik denk... Die zat bij Yinek En toen was die ene cabaretier, ik ben even zijn naam kwijt... Die ging... Uh, ja, hoe noemen ze dat? een uh, Roost. Dus dan gaan ja. ze gewoon ook uh, eventjes zo genaamd nou, met een lolletje gaan zien wat helemaal plat, uh, <laughs> plat lullen... Even, even de, de, de, de laan uitvegen. Ja, ja, ja. Nou, dat, dat ging heel erg fout, geloof ik, wat ik heb begrepen. Nou, ik, ik heb begrepen dat het juist de opzet was. Oh, nou ja, hoe dan ook. Dat, hij hij oh, heeft hem, ja, hem in ieder geval uit, uit de kast gekregen, laat ik het zo zeggen. Ja, nou ja. Het is, uh, Op de kast gekregen, zo moet je zeggen. Ja, dat was ook. Uh, ja, ik, ik denk dat ze daar wel wat stemmetjes mee hebben kunnen winnen wat dat betreft. Ja, ja, ja dat, dat denk ik wel. <laughs> nou ja, aan de andere kant moet ik zeggen jongen, ik kan die kast niet meer aanzetten die tv, of ik zie gewoon aan alle kanten zie ik eigenlijk allemaal promotie van het beleid wat er allemaal wordt gevoerd er is potverdorie, is geen journalist nou ja inmiddels wel een aantal, ik heb wat dingetjes gelezen, maar de, de, de meeste journalisten doen hun kop niet open. Ik denk: van, voor domme mensen, wat zijn wij toch aan het doen? Wees ja. een beetje kritisch, ga ze een beetje dwarsdenken, denk eens even anders, ga ze even kijken, onderzoek eens wat, doe je huiswerk. Ja, meest... ja het is uh, schrikbarend. Don't think. Don't think. Ja, och, uh, ik dood één, dood Ja, het. Uh, ik, ik ga je bellen als ik, uh, als ik het niet weet, uh, Bert. Ja, ik zou het zeker doen, want dat doe je elke zaterdag, dus dan kan je dan ook wel even doen. Ja, alleen volgende week even niet, hè. Ja. Ah, ah, jongen, maar je hebt toch verdomme even zin. Je zegt het zelf al, je gaat even lekker naar Maastricht, even eruit. Ja, even eventjes wat anders, hè. Je mag wel gemasseerd worden, maar we mogen niet naar de sauna, wat verdomme. Heb ik nee. nou zien, in, Fred? Ja, helaas. Kauwe ja, heet in de wind. is hartstikke koud maken. Weet je, we gaan even lekker, lekker de sauna heen, maar dat kan hem al niet. Dus nou ja, ik heb het jouw gezicht gezegd, hè. Laat de ja. sauna niet maar doen vanavond. Ja, we, we, we gaan er ook een einde bijen, want het is bijna 7 uur. Dus we gaan ook naar het nieuws. Ja. En ik zou zeggen... Ja. Een heel goed weekend. Jan, nou, ik zeg weer uh, gewoon namens uh, Betty en mij. Aan u, Paraplu, jongens en maken wat moos van. En heb een gezellig weekend in Maastricht, Fred. Ja, en uh, tot de 27e dan, hè? Nou, hartstikke goed, jongen, we zitten in de wikkel aanvoeden. Oké. Okay. Okay. Hé, hey, groetjes, een goed weekend en uh, groetjes aan Beb hè? Ja, hoor, dag allemaal. jo. Hoi. De slag Gaan we bloot? We gaan naar de zaal. Zo leuk, maar ook zo'n eerste keer. Daar zat hij voor. Zo, we gaan naar het nieuws van 7 uur. En dat betekent dat het programma erop zit. En ik zou zeggen: bedankt voor het luisteren, bedankt voor het kijken. En eh, graag tot over twee weken, de 27e, zijn we weer terug. En natuurlijk non-stop volgende week. Groetjes bij mij, een groep weekend en genieten van. Doeg! En de is in de